11 uur. NPO Radio 1 met Karel johan de Zwart. Een open zenuw, zo luidt de veelzeggende titel van het boek... dat Peter Malcontent schreef over de relatie tussen Nederland en Israël. Hij is hoofddocent geschiedenis van de internationale betrekkingen... aan de Universiteit Utrecht. Nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. De dubbele zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul... is opgeëist door IS... Er zijn zeker 26 doden gevallen en tientallen mensen raakten gewond. De laatste tijd worden veel aanslagen gepleegd in Afghanistan... waarschijnlijk om de registratie voor de verkiezingen in het najaar te ontwrichten. De autoriteiten kunnen weinig tegen beginnen, zegt correspondent Aletta André.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 Het tekort aan geschoold personeel in de bouw loopt snel op. Volgens het UWV zijn er tienduizenden vacatures. dus vooral behoefte aan schilders, timmermannen, elektriciens en loodgieters. Door de aantrekkende economie wordt er veel gebouwd... en is er dus veel werk bijgekomen. De lonen in de sector schieten daardoor ook omhoog. Dat het goed gaat in de bouw blijkt ook uit het aantal WW-uitkeringen. Dat wordt aangevraagd. Het aantal nieuwe WW-gevallen... is de afgelopen vijf jaar met twee derde afgenomen.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 Over de buiten kunnen wij nog niks zeggen. De Rabobank is nog bezig met een inventarisatie van de buit. En uh, ja, in verband met onderzoek en daderinformatie gaan wij niet exact uh, melden wat er buiten is gemaakt. Wel is het natuurlijk al duidelijk dat er enkele honderden kluisjes uh, zijn leeggehaald tijdens de roof. In verband met de kluisjes roof in Bos is de politie bezig met huiszoekingen in Etteleur en Roosendaal.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 Wel, er staan nog zo'n 10 files in Nederland... bij elkaar goed voor 40 kilometer. Daarvan noem ik de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duiven 10 minuten vertraging. Een spoedreparatie op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen Randweg Dordrecht en Zevenbergshoek 10 minuten vertraging. De Merwedebrug in de A27 Breda-Utrecht is in beide richtingen even open. Dat geeft ongeveer een kwartier tot 20 minuten vertraging. En wat drukte bij Breda op de A58 van Bergen op Zoom naar Tilburg... tussen de knopen de Prinsenville en sint Annebol staat 6 kilometer. Oh, de lente. Daar kan toch niemand omheen? Je ruikt hem, je voelt hem, je hoort hem. Ja, echt. Luister maar goed. Het is namelijk de tijd om met de snoeimachine aan de slag te gaan.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 Je voorjaarsproject starten met de laagste prijzen. Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen... tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Nederland heeft een nieuw goed doel. Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten... en Revalidatiefonds bundelen hun krachten in HandicapNL. Eerlijke kansen voor iedereen met een handicap. Ga naar handicap.nl en doe mee. Wij...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 Aan tafel voor het laatste half uur Spraakmakers, oud-commandant der strijdkracht en onze spraakmaker van vanochtend Peter van Uhm en historicus Peter Malcontent. En hij schreef een boek met de veelzeggende titel Open Zenuw. En dat gaat over de staat Israël en de relatie met Nederland, want de staat Israël bestaat in mei 70 jaar. En in Israël zal dat uh, gevierd worden, groots, en ook in Nederland zal er veel aandacht voor zijn. Even een kort historisch overzicht.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 met het inschrijven van degenen die gehoor gegeven hebben... aan de oproep aan Joodse Nederlanders... om zich beschikbaar te stellen voor werk in Israël. David Ben-Gurion, de minister-president, arriveert voor de grote zitting... waarbij de staat Israël werd uitgeroepen. Ons land, waarin de oorlog in verhouding meer Joden waren gedeporteerd... dan waar ook in Europa, stond als één man... achter het herrezen Joodse leven van de jonge staat Israël. Ja dat Egyptische tanks, gesteund door vliegtuigen, Israël waren binnengetrokken. Van links tot rechts, iedereen staat pal achter Israël. In 1982 valt het Israëlische leger West-Beirut binnen. De Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila worden door christelijke valangisten onder handen genomen. Zij staan aan de kant van Israël. Ik geloof niet dat het de, de betrekkingen echt heeft, heeft, heeft aangetast. Het is de internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk. Om de Palestijnse doden te symboliseren gingen de betogers soms enkele minuten op de grond liggen. Kijk eens mevrouw Duizenberg, ik heb een hartstikke leuk bloemetje voor u. We hebben onze minister van Buitenlandse Zaken, die vannacht is teruggekomen uit Tunesië, Israël en Palestina. Als de Israëliërs doorgaan met de bouw van nederzettingen, dat er helemaal geen twee-staten-oplossing meer mogelijk is. Nederland is wel goed bevriend met zowel Israël, maar vooral ook met de Palestijnen. Ik weet in ieder geval wel dat er in de Kamer een meerderheid is voor, van partijen die vinden dat we al wel een hele positieve benadering van Israël zullen moeten hebben. Ja, Peter Malcontent, u bent hoofddocent geschiedenis... van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. En u schreef het boek Een Open Zenuw, Nederland, Israël en Palestina. Nou, De titel zegt het eigenlijk al, uh, het lag en ligt gevoelig, het thema. Um, ja, Waarom moest dit boek er komen? Uh, in de eerste plaats omdat er eigenlijk uh, verdacht weinig... over uh, de relatie Nederland-Israël... Uh, zeker in verhouding tot de Palestijnse kwestie... Uh, wordt geschreven in Nederland. Ja. Er zijn eigenlijk ja, in de jaren tachtig een paar proefschriften verschenen. Ja. En hier en daar een artikeltje, maar eigenlijk niemand wilde ze aan branden. Ik moet ook in alle eerlijkheid zeggen dat uh, veel mensen mij ook gewaarschuwd hebben voor het schrijven van dit boek. Want ja, je weet eigenlijk van tevoren al, um, er zal een grote groep mensen mij als uh, pro-Palestijns uh, afschilderen en een uh, uh, even zo grote groep mij als pro-Israëli's. Omdat juist het, uh, de thematiek zo gevoelig ligt in Nederland. Ja. Vandaar ook die titel, ja. open zee. Uh, um, kunt u aangeven dan even, uh, vrij precies als het kan, uh, wat die open zee nu dan eigenlijk is? Nou, het, het punt is eigenlijk dat we eigenlijk van begin af aan, eigenlijk zelfs al vanaf 1917... toen de Belfour-verklaring werd euh, afgekondigd... De dat Britse is, belofte hè, voor de Ja, staat de Britse Israel. belofte ja. op een uh, Joods thuisland in, in Palestina... Um, hebben we eigenlijk nooit helemaal precies geweten wat we ermee aan moesten. Um, uh, zeg maar in het interbellum, dus tussen de twee wereldoorlogen 1... Uh, hebben we er ons er zover mogelijk van proberen te houden... omdat we eigenlijk geen ruzie wilden met Engeland. Nee, we waren neutraal. We waren neutraal. Um, en uh, toen kwam op een gegeven moment natuurlijk die, de onafhankelijkheidsverklaring van Israël. Uh, Nederland zat op dat moment nog met Nederlands-Indië in zijn zaak. Ja, we zitten uh, nu in 1948, 1948 ja, inmiddels. Ja. Uh, we wilden Nederlands-Indië nog behouden en elke kans daarop uh, die probeerden we uit te buiten. En in het kader daarvan was eigenlijk het dienstbevel van de Nederlandse regering naar de Nederlandse vertegenwoordigers in de VN van: uh, kruip weg, uh, laat je niet zien. Oké. Okay. Uh, uh, maar wat, even, wat is het verband dan met tussen uh, Nederlands-Indië en En, uh, en, en, uh, en ja, eigenlijk huil? heel doodsimpel verband. Het, het verband was dit. Um, uh, de Nederlandse Indië, Indonesië, land met de grootste moslimbevolking. Ja. Uh, dus om die reden uh, wilde Nederland er niet aan om Israël onmiddellijk te gaan herkennen. Uit ja. angst staan mede Arabieren en uh, de Nederlandse Indiërs op de tenen te rappen. Aan de andere kant, de emotioneel gezien, lag natuurlijk wel een duidelijke sympathie bij, uh, bij de Joden, bij de Zionisten. Ja. Uh, maar ja, goed, die wilde men niet te duidelijk laten blijken uh, tegen om, de achtergrond. Om, om Indië niet voor het te hoofd te stoten, stoten ja. eigenlijk. Goed, eind jaren 60, tijdens de Zesdaagse Oorlog. Uh, Israël tegen Arabische landen als Egypte, Jordanië en Syrië... kwam de ommekeer eigenlijk. Ja. Hè? We, aanvankelijk was men dus huiverig om uh, Israël te steunen. Nou ja, je ziet wel vanaf 1948 dat, dat langzamerhand. Uh, Neemt het zitten, iets de, toe. Ja, ja. Dus als Indië eenmaal weg is, dan, ja, dan kan die sympathie voor de Joden... ook duidelijk tot uiting komen. Ja, en Israël bezette de Gaza-strook en de westelijke Jordaanoever. Ja. Um, wat is de ommekeer geweest? Waarom zijn wij op een gegeven moment wel Israël uh, nou ja, hartstochter gaan steunen? Uh, nou, dat het, in de jaren 60 kenden ze een hoogtepunt Kijk, in de, in de, he, de, de, van de oudsher was die sympathie natuurlijk voor, voor, voor de Zionisten, voor de Joden er natuurlijk wel, want het waren natuurlijk hoe je het ook keert of draait, uh, Joden die uit Europa kwamen, ja. uh, het waren dan toch onze Joden. Uh, uh, en als je dan de keuze moet maken tussen Joden of Arabieren die ver van je afstaan, Dukker. dan is de keuze vrij snel gemaakt. Ja. Um, in nou, hoeverre voor... speelde het schuldgevoel van die Tweede Wereldoorlog? Dat daar kwam in. daarna ging daarna een rol spelen. Ja. En dat is eigenlijk in de jaren 60 krijgt dat een hoogtepunt. Uh, omdat Nederland dan ook een beetje aan de herbeleving van de Tweede Wereldoorlog begint. Je hebt die, die televisieserie van Lou de Jong of de Bezetting. Iedereen keek daarna. En dan wordt op een gegeven moment voor het eerst ook eigenlijk duidelijk dat Nederland inderdaad uh, ja het West-Europese land is geweest waar relatief de meeste joden naar concentratiekampen zijn afgevoerd. Ja. En met dat gevoel, daar moet iets gedaan worden. En eigenlijk komt die oorlog van 1967... wat dat betreft eigenlijk precies op het juiste moment. Want het is een enorme uitlaatklep, ook voor dat schuldgevoel. Dus dan gaat Nederland ook ineens... Achter Israël staan. Dus overigens, wel, je moet het niet helemaal overdrijven. Hè? Want ja, goed, Nederlanders blijven natuurlijk wel zuinig. Dus dat was ook een prachtige oproep van de Nederlandse regering aan ambtenaren om ja. een deel van het salaris in te leveren. Nou, ja, dat liep op helemaal niks uit. <laughs> ver ging de sympathie nou ook weer niet Nee, maar de morele steun was inderdaad zo erg zelfs. Dat zelfs de Israëlische ambassadeur in Nederland, die snapte er echt helemaal niks van. Die stond echt, hier, ja, die dacht, wat is dit? Wat ja. is dit? Ja. Nou, Peter van Uen, uh, Nederland was uh, in de jaren, uh, nou ja, vanaf eind jaren 60 en 70 erg pro-Israël dus. Hoe keek u in die tijd naar het land? U, was, u bent van 1955? Ja, is ik ben goed van 1955. Ja. Uh, nou, als jong jochie uh, had ik wel heel veel respect... Voor wat uh, uh, de Joden uiteindelijk van, van hun land maakten. Uh, zowel uh, maatschappelijk, economisch, maar ook militair. Uh, dus daar had ik diep respect voor. Uh, ik was eigenlijk net als alle andere Nederlanders uh, zo dat uh, ik realiseerde me dat uh, zij recht hadden op een stuk land. Maar ik vergat voor het gemak maar even dat uh, de. Palestijnen ook recht hadden op ja. hun eigen land. Ja. Uh, Voor het gemak, was u zich daar wel van bewust? Nou ja, ja, of drong u dat gewoon die, die, die naar de afgrond? Die vraag achtergrond? werd eigenlijk niet gesteld in de samenleving. En nee. ik was daar onderdeel van. Dus ik was meer onder de indruk van wat de Israëli's ervan maakten. En vergat dan uh, naar die andere kant te kijken. Maar ja, toen werd ik uh, uh, op een gegeven moment uh, lid van uh, de VN-Vredesmissie Unifil in Libanon ja. In ja, 1983. Vandaan, ja. En uh, dan ga je je toch weer verdiepen in die regio, in de geschiedenis uh, en, en in het actuele wat daar speelt ja dan kijk je toch opeens heel anders uh, tegen de zaak aan en natuurlijk ja. heb ik nog steeds respect voor wat de Israëli's van hun land hebben gemaakt, uh -huh. maar de manier waarop zij omgaan met de Palestijnse kwestie en bijvoorbeeld, wat ze, ik kwam in Libanon na de inval van de Israëli's in Libanon en hoe de Israëli's daar acteerden daar was ik niet altijd blij van. Wat zag u daar? Nou, om maar een voorbeeld te noemen, er woonde een, een gezinnetje, gewoon een boerengezinnetje, man, vrouw en een paar kinderen. Uh, en die man deed niks anders dan uh, zijn akkertje bewerken. En op een gegeven moment kwamen Israëli's en uh, die haalde die man gewoon op. Uh, en uh, drie dagen later of zo uh, kwam die man weer terug, maar moest hij opeens wel in een uniform lopen, wat de Israëli's hem voorzien hadden. En moest hij op een rood blok gaan staan uh, voor Israëli's gezinde mensen. Dat was er internationaal erkend, was er een term voor locals, armed and uniformed by Israel. Hmm. Ja. En we sliepen allemaal door. Ja, meneer Malcontent, Nederlanders zijn uiteindelijk wel kritischer geworden ja. hè, op, op Israël, kun je zeggen. Uh, dat zie je dan weer niet zo terug in, in, uh, in politieke daden, zal, er, zal ik maar even zeggen. In, in de samenleving zijn die geluiden er wel geweest, maar uh, ja, in de politieke actie wat minder. Hoe kan dat? Nou, dat, is eigenlijk, dat heeft eigenlijk te maken met het, met het volgende. Je ziet vanaf de jaren tachtig, uh, uh, meneer Van Uum noemde het ook al... Mm -hmm. vanaf Unifil, uh, veel Unifil-militairen kwamen naar huis... met, met, met de verhalen ook die meneer Van Uum uh, aanhaalt. Uh, je kreeg dat drama met die kampen in Sabra en Shatila in Libanon... die uitgemoord werden, uh, terwijl het Israëlische leger dat wist... en er ook al wat aan had kunnen doen. Uh, ze schenen het zelfs bij, die uh, s nachts, die, die moordpartijen. En, en toen zijn langzamerhand bij velen ook wel de ogen gaan, gaan open... Wat, wat ook wel een rol speelde was in diezelfde periode, wordt de PLO van Arafat, hè, dus die de Palestijnen vertegenwoordigde, wordt Salon Veger, hè, de, de gewapende strijd. Ja, wij gaan hier direct. theedoeken dragen van die, van die doeken, Ja, precies. Dus, in eh, Nederland? dus het wordt allemaal, hè, ze worden meer acceptabel, ook, ook voor, voor de meeste Nederlanders. Um, maar en de politiek laat het nog steeds afweten, eigenlijk. Ja, en, Waarom? En, waar, en waar dat toch komt, is omdat de sympathie. Uh, uh, voor de Palestijnen als zodanig, die neemt wel langzaam toe, hmm. maar niet, niet zo exponentieel als misschien gedacht zou zijn. Nee, waarom is dat eigenlijk, heeft dat nooit echt wortel geschoten, die Palestijnse zaak? Wel bij een kleine groep, hè, Nederlanders, ja. maar echt nooit, uh, nou ja, je kunt nooit zeggen uh, dat dat breed nationaal gedragen is. Nee. Nou, als het gaat om de samenleving, want uh, je moet denk ik wel een onderscheid maken tussen de samenleving en de politiek. Als het uh -huh. gaat om de samenleving, dan moet je denk ik zeggen van, ja, uh, heel, heel, ja, heel bot eigenlijk, ja, het waren toch Arabieren, we hadden er niet zoveel mee, we hebben er ook hmm. nooit zoveel mee Gehad. Die nee, joden kwamen uit vandaan. Europa, die kwamen bij ons vandaan. Ja, daar konden we nog wel mee identificeren. Tot ja. de, uh, goed, die identificatie die neemt dan wel af binnen de samenleving, maar die wordt eigenlijk niet uh, uh, opgevuld door zeg maar een massale steunbetuiging aan het lot van de Palestijn. Maar aan de andere kant was het ook op het politieke, denk ik, dat was het het ook een vorm van een soort reaalpolitiek Want ja. we wilden de Amerikanen precies, niet voor het hoofd stoten. Eerder wilden we de Britten ja. niet voor het hoofd stoten. Ja. Dus we waren daar ook wel uh, ja, de oude ja. Uh, koopman. Hè. Ja. ja, wat dat betreft uh, uh, hadden de principes niet uh, uh, de leidende. De rol in dat uh, geval ja. zou je kunnen zeggen. Uh, wat is eigenlijk de invloed geweest van terroristische aanslagen als 9-11 en moslimterrorisme op de kritische houding jegens Israël hier in Nederland? Nou, die is behoorlijk geweest, uh, mag je wel zeggen. Um, want is natuurlijk, ja, weet je, president Bush junior, die, die, nou, die gooide zeg maar elke vorm van terrorisme op één hoop. Alles was Al-Qaeda, ja. uh, dus ook uh, Palestijnse terroristische acties. Um, uh, en dat heeft zeker ook het debat in de Tweede Kamer uh, beïnvloed. Dus, uh, en het heeft de Palestijn ook zeker geen goed gedaan. Ja. Dus waar er aanvankelijk dan wat begrip ontstond voor de Palestijnen... is dat weer teniet gedaan eigenlijk door... Uh, nou ja, uh, nou, in de Tweede Kamer was er sowieso al weinig begrip. Maar laat ik het zo zeggen, dat er was uh, en is een, een, een, nou ja, een rechtse uh, pro-Israëlische meerderheid... in de Tweede Kamer. Want het ja. is echt een conflict langs de scheidslijn, nu uh, rechts-links. Was het niet altijd, maar nu wel. En daarbij zie je gewoon uh, uh, dat uh, na, na 9-11 kreeg die rechtse meerderheid... een argument te meer in handen om uh, juist een pro-Israëlische houding... Uh, um, uh, uit, te, uit te venten. Want die konden inderdaad zeggen: van ja, luister eens, weet je wel, die Palestijnen kun je niet vertrouwen. Ja. Het is toch uiteindelijk ook allemaal een beetje Al-Qaeda-achtig. Um, uh, Dat is wel de geur die eromheen uh, ja. is gaan hangen, ook door de beeldvorming. Ja, ja. ja, en je ziet dat ook terug in de, in, de, in, de, in de Nederlandse politieke beeldvorming. Want je ziet vanaf 2000, uh, zeker als je conflicten met Gaza krijgt... krijg je ja. een aantal uh, demonstraties in Nederland. Uh, daar doen behalve uh, oude Nederlanders ook nieuwe Nederlanders bij. Uh, daar zitten extreemrechtse uh, groepjes bij. Daar zitten uh, de, uh, Marokkaanse randgroepjongeren die van alles gaan lopen roepen. Hamas, amas, joden aan het gas. Uh, maar dat zijn vrij kleine groepjes. Maar in het politieke debat aan de Tweede Kamer wordt dat enorm uitvergroot. Um, om ook maar weer zeg maar, het idee te kunnen doen postvatten... dat kritiek op Israël ja. bijvoorbeeld een vorm van antisemitisme is. Ja, die twee woorden nog ja. wel eens door elkaar gehaald. Nogal, en dat ja. vervuilt het debat We ja. Maar ik begreep dat er ook ja. dingen de waren die in de Kamer niet besproken werden. Want uh, in Nederland heeft... Well, duidelijk zijn, we hebben twee vechten, hebben, de twee ja. schuld. Maar je moet het niet met wapens oplossen, je moet het met praten. Nee, ja. en ik nou, het nou, is goed dat, dat u erover begint... want de directeur ja. van het CIDI, Centrum Informatie en ja. Documentatie... Uh, Hanna Luden, toch niet de meest objectief in dit verhaal, zou je zeggen... schreef afgelopen weekend een stuk in het Parool... waarin ze pleit voor een meer pragmatische van het probleem en niet de utopische oplossing die er toch niet is beide landen moeten elkaars bestaansrecht erkennen stelt ze anders wordt het helemaal nooit wat eens tot slot uh, ja dat lijkt me de de de de de meest fraaie oplossing ja ja, ja. maar zit dat er ook in uh, voorlopig niet. Nee, hè? nee. Goed. Nou, het is geen kwestie van erkennen. Uh, ik bedoel, ik geloof. Uh, nou, het is best... wel, ja, ja. Maar wel een kwestie van pragmatisch naar de zaken ja, kijken. Ja. En niet de emotie. Nee. Uh, hoewel dat natuurlijk ook wel. Ja, dat is vanuit emotie, ons gezien altijd heel lastig. Je moet wel Maar, maar men, volgens mij zal men elkaar moeten erkennen. Ja. Anders is er helemaal geen weg naar een oplossing. Nee, nee, nee, nee, nee precies. Nee. Goed, het boek Nederland, Israël en Palestina. We zijn er uh, in grote sprongen doorheen gegaan. Uh, een open zenuw ligt 7 mei in de winkels. En die dag is er ook een debatavond in tivoli Utrecht. En daar is nog plek voor, had ik begrepen. Zeker. Hartelijk ja. Dank Peter, man, content. Dank je wel. Suddenly I See van Katie Tunstel. De twee Peters, Malcontent en Van Um, Om precies te zijn, mogen even achteroverleunen. Want we gaan een spelletje doen. Namelijk de Nationale Nieuwsquiz aan het eind van deze uitzending. En dat gaan we doen met Alexandra Herrijgers uit Pijnhakker. Welkom, goedemorgen. Ik wil toch even attenderen wat ze op een t-shirt heeft staan. Wat staat er op het t-shirt? Even kijken. Ik heb mijn deel niet op, dus ik kan het zo niet zien hoe veraf. Hoop. Oké, hoop doet leven. Nou, we gaan kijken in hoeverre dat wat gaat opleveren in de quiz ook. Die hoop. Komt-ie aan. De nationale nieuwspaces. Me. Mensen die over de snelweg lopen, over vangrails klimmen. If you can use some There's a bar in far Bombay. schiphol was vanochtend voor alle verkeer afgesloten. Let's fly, let's fly away. Het moet omgeboekt worden, maar ik weet niet hoe en wanneer. En... Fly with me, let's float down. Waar gaat u naartoe dan? Nou, ik zou naar Milaan gaan, maar we gaan nu naar Barcelona. <lacht> Nou, ook leuk, toch? Barcelona. Grote problemen op Schiphol gisteren. Vraag 1, en dat was het gevolg van een stroomstoring. Uh, niet op de luchthaven zelf, maar in welk Amsterdams stadsdeel? In Zuidoost, In Amsterdam Zuidoost. Ja, 18.000 huishoudens waren uh, ook door de stroomstoring getroffen trouwens. Vraag 2. De netbeheerder was verrast door de enorme impact van die storing. Hoe heet die netbeheerder? Tennet. Tennet is het goede antwoord. Vraag 3 is een geluidsfragment. Luister even naar. Op weg naar Schiphol. En we hoorden gisteravond later dat er geen bussen meer zouden rijden, dus dat werd een taxi. Ga jij naar Rijnsveert? Mensen proberen taxi's te delen, dat scheelt natuurlijk in de kosten. Ja. ja. ja en in het nieuws staat steeds streekbussen, maar stadsbussen vallen er ook onder, dus ja. uh, heel jammer. Ja, altijd vervelend en uh, leidt altijd tot frustratie. Vraag 3. Um, als het streekvervoer staakt, is dat dus... Uh, hoe lang duurt die staking? Tot morgenavond, dinsdagavond. Tot, tot morgenavond. En dat is dan uh, in totaal hoe lang? Uh, twee dagen. Twee dagen is het goede antwoord, ja zeker. Um, vraag 4. Dit is al de tweede staking van dit jaar. In welke maand staakt het streekvervoer ook al? Maar toen één dag? Uh, januari. In januari, zeker. Vraag 5. Een fragment. De vraag is heel simpel. Wie is hier aan het woord? Het blijft toch iets speciaal hier bij deze club. Hè? Elke keer als wij het moeten doen... dan helpen zij mede er, ervoor dat wij de resultaten halen... die wij eh, geboekt hebben de laatste periode. Dus, eh... Ja, die is Peter. Ja. Vind ik ook, hoor. Ik had me heel erg geconcentreerd op al die namen van de Twente-mensen. Ja, hoorde uh, nee, er één uit. Dit was geen tukker. <laughs> nee, nee, oh, ja. nee dat was een Belg, maar... Of, sorry, als dat niet zo is. Ja. Um, het, uh... Roep wat. Veldhuizen. Veldhuizen, nee. Het goede antwoord is Stijn Vreven... de trainer van NAC Breda. Oh. Vraag 6. NAC Breda ontloopt vrijwel ja. zeker degradatie. FC Twente dus niet. Hoeveel jaar is het geleden dat de Twentenaar in de Eerste Divisie voetbalde? 34. 34 jaar is het goede antwoord, zeker. Vraag 7 gaan wij doen. Uh, dat, zijn de, uh, nou ja, dat is die vraag met uh, de kans om de scoren flink op te vijzelen. Namelijk de hints. En die gaan over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? Dus het gaat om één term. En als u het antwoord denkt te weten, moet u even stop zeggen. Okay. Denk wel even goed na voordat u dat antwoord geeft. Want er is geen kans op herstel mogelijk. Daar komt-ie. Vier. Het water staat me nu echt aan de lippen. Drie. Mijn bruggen zuchten onder de mensen. Oh, stop. Stop. Venetië. Venetië. De aanwijzing voor twee punten. Mijn gondels worden nauwelijks gebruikt door originele bewonder. <tie> Ja, ja. Nou, volgens mij is het goed. Voor één punt. Ik krijg toegangspoortjes om de toeristenstroom te regelen. Ik heb ja, dan even he. met eerbied naar haar gebogen. Het gaat wel even heel erg duidelijk richting Financiën dan hè. Het t nee, ik was er nog niet. Nou, met hoop gaan wij dan de tweede ronde in, want het is geen slechte score hoor. Deze eerste ronde. Acht punten staan oh. er op het, op het bord. Ja. Dus uh, daarmee gaan we iets moois neerzetten denk ik in die tweede ronde. Komt ie aan. De nationale nieuwsquiz. In welke plaats heeft de politie twee mannen opgepakt in verband met een kluisjesroof? Oosthout. Oudenbos. De minister van Binnenlandse Zaken in welk land is onder druk afgetreden? Uh, Groot-Brittannië. Dat is goed. De twee coureurs van welk Formule 1-team botsten gisteren tegen elkaar aan? Redpool. Dat is goed. Volgens Trouw komt er voorlopig geen stelle tussen Amsterdam en welke andere hoofdstad? Berlijn. Dat is ook goed. In welke plaats mag de lokale ChristenUnie niet samen met de PVV in het college? Den Helder. Dat is goed. Welke poplegende brengt een eigen whiskylijn uit? Uh, uh, Bob Dylan. Dat is goed. Welke Nederlandse voetballer is in supervorm in de Franse competitie? Uh, pas. Memphis de Pai, Een kernreactor in welke Belgische plaats is stilgelegd na een lek? Uh, Doe. Ja, is goed. In welk land is een groot kinderoffer graf gevonden? In Peru. Dat is ook goed. Het extra geld voor welk justitieel instituut is al na vier maanden op? Uh, pas. Het Nederlands Forensische instituut. In welke plaats sprong een circuspaard in het publiek en verwonde een kind? Pas. In Apeldoorn. In welke club werd dit weekend kampioen van de Jupiler League? Oh shit, pas. Jong Ajax, het kabinet wil dat welk instituut in de vakanties en de weekends open gaat voor kinderen? Het de Tweede Kamer. Dat is goed. Welke Nederlandse zanger heeft gebroken met zijn 40-jarige vriendin? Uh, uh, Andreas. Dat is ook goed. De aanhang van welk president verwacht niet minder dan de Nobelprijs voor hun held? Trump. Dat is goed. In welke bijzondere plek was een koningsdag vierder in slaap gevallen en werd hij een dag later wakker? In een Dixi toilet. Dat is goed. Hoeveel procent van de Nederland doet mee aan de twee minuten stilte op 4 mei? Uh, vier van de vijf mensen. Wel hoeveel procent is dat? Broer, 78% uh, heb ik hier staan. De oprichter van welk groot Amerikaans festival is gestorven? Coachella. Nee. Peter van Um had het wel geweten? Nee, had ik niet geweten. Oh. Nee? <laughs> oh, ja, u zit, ik hoor u een beetje mismulen. <laughs> mm. uh, nee, Burning Man is het goede oh, antwoord. Ja. Uh, vraag 20, ben ik u uh, nog verschuldigd nee, thuis? Ja, die had ik gegoogeld. Maar... Had je die gegoogeld? Kon de Amerikaanse vinden? Chagrin Griffin is door de Seattle Seahawks gecontracteerd als een voetballer. voetbalspeler. Wat voor handicap heeft hij? Geen idee. En de vraag is, heeft hij een hulp rond? Nee hoor. Oh, nee. Uh, dat, hij mist een hand. Oh. Ja, dat was Knap. het goede antwoord. Nou, uh, desalniettemin, toch een mooie score hoor. Want het zijn er 96 geworden in totaal, het aantal punten. Dus uh, daarmee kunt u met opgeheven studie verlaten. Ik dank u wel voor uw komst. En ik dank ook Peter Malcontent, historicus. En natuurlijk Peter van Uum, onze spraakmaker van vanochtend... en de oud-commandant ter strijdkrachten. Ik hoop u de volgende keer weer te zien hier. Graag gedaan. Dank u wel. Sven Kokkelman, zometeen één op één. Wat ga jij doen? Kaljoen, Johan, goedemorgen. Hoi. Ik ga praten met Martin van Rijn. U kent hem nog als uh, de voormalige staatssecretaris van Volksgezondheid. Ja. Inmiddels is hij ziekenhuisdirecteur. En hij waarschuwt het kabinet... stop met de perverse productie... Prikkel aan ons adres. Wat hij daarmee precies bedoelt en hoe zich dat verhoudt tot het kabinetsverleid. en hoe hij het überhaupt vindt om ziekenhuisdirecteur te zijn. Hoort u zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman. Nederland heeft vorig jaar bijna 4000 asielzoekers overgenomen... uit Turkije, Griekenland en Italië. In die landen hadden zich veel vluchtelingen gemeld... waardoor de opvang overbelast raakte. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gewone asielinstroom in Nederland bleef met 31.000 mensen... ongeveer op hetzelfde pijl als in 2016. In Den Helder is een grote coalitie waaraan ook de PVV zou deelnemen van de baan. De Stadspartij ziet de coalitie toch niet zitten... omdat er niet genoeg vertrouwen zou bestaan tussen de vijf partijen. Ook binnen het landelijke partijbestuur van de ChristenUnie... ontstond beroering over de voorgenomen coalitie in Den Helder... omdat de lokale afdeling met de PVV wilde gaan samenwerken.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 In verband met de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudembos zijn twee mannen opgepakt. Het zijn beveiligers van de bank. Bij de roof begin maart werden honderden kluisjes gekraakt. Wat ze hadden buitgemaakt wil de politie niet zeggen. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. We komen maar niet van de files af. Er staan er nog 17 bij elkaar met 60 kilometer in totaal. De meeste files leveren gelukkig amper 5 minuten vertraging op. Een paar uitzonderingen: 5 à 10 minuten vertraging voor de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afitbeek en Duiven. Een spoedreparatie is nog steeds aan de gang op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergshoek Hoek een kwartier vertraging. De linker reishok is dicht. En door bergingswerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os. Tussen de knoop de Valburg en Ewijk 10 minuten vertraging, daar is één reis ook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met zijn kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Waarschuwing dit weekend van een ziekenhuisdirecteur aan het kabinet. Stop met de perverse productieprikkel aan ons adres. De woorden kwamen niet uit de mond van zomaar een ziekenhuisdirecteur. Ze werden uitgesproken door Martin van Rijn, een half jaar geleden nog staatssecretaris voor volksgezondheid. En ze waren een reactie op het akkoord van de nieuwe zorgminister Bruno Bruins een paar dagen terug. Uh, hij sloot dat uh, akkoord voor medisch specialistische zorg. Het aantal behandelingen moet fors naar beneden. Onder het mom: de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste professional tegen de juiste prijs. Met andere woorden, alleen opereren als het echt moet... en dan door de beste chirurgen in een ziekenhuis... met de meeste ervaring en de beste zorg. Uiteindelijk moet dat 1,9 miljard euro opleveren. Het Klinkt misschien als een enorm open deur, en dat is het misschien ook... maar tegelijkertijd worden ziekenhuizen juist ook betaald... en afgerekend op het aantal ingrepen dat ze doen. Dus minder operaties betekent minder geld in de kas van die zorginstellingen. Zie daar de perverse prikkel van Van Rijn. Meneer Van Rijn, goedemorgen. Goedemorgen. Bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep... en als zodanig de baas van drie ziekenhuizen. Hoe gevoelig bent u zelf voor prikkels? Ik denk dat iedereen gevoelig is voor prikkels. En dat gaat erom om altijd de juiste prikkels te krijgen natuurlijk. Hè? Ja, en hoe gevoelig bent u voor perverse prikkels? Nou, daar probeer ik zo min mogelijk gevoelig voor te zijn. En hoe vaak maakt u zich schuldig aan deze perverse prikkels? Het leven is altijd moeilijk, maar uh, uh, als je ziekenhuisdirecteur bent... of uh, gewoon Nederlander bent of burger bent... dan hoop je dat je goede prikkels krijgt om de goede dingen te doen. Ja, nu bent u als baas verantwoordelijk voor het verdienmodel... van die drie ziekenhuizen waar u leiding aan geeft. Dan is het dus de vraag, hoe vaak opereren uw mensen, uw eigen mensen... een patiënt terwijl het eigenlijk niet nodig is... omdat de schoorsteen moet roken? Nou, dat, dat gebeurt natuurlijk niet, omdat we ook de artsen die we bij de rijn goed hebben werken, het beste met de patiënten voor hebben. En dat is ook precies de reden waarom uh, ik zeg van, laten we zorgen dat we dat dan echt op de goede manier doen. Kijk, bijvoorbeeld een dure operatiekamer, die uh, wordt uh, nu voor een deel betaald, omdat je heel veel verrichtingen doet. Stel je voor dat ze zeggen van ja, we gaan eigenlijk minder verrichtingen doen, omdat we meer aan preventie gaan doen, of omdat we meer uh, het gedrag willen beïnvloeden, of omdat er andere methoden zijn. Ja, dan uh, kun je zo'n dure operatiekamer niet uh, meer betalen, terwijl we die wel nodig hebben voor als je hoogspecialiseerde zorg wil leveren voor mensen die dat nou echt nodig hebben. Ja, Goed, we moeten praten meneer Van Rijn, van harte welkom bij 1 op 1. Even doorgaan op die dure operatiekamer, er moet dus wel geopereerd worden om dat ding te kunnen betalen toch? Nou, dat wil je eigenlijk liever niet. Je wil zo'n uh, zo ding hebben, om het maar even aan diezelfde termen te brengen. Omdat het een uh, hele goede voorziening is met uh, hoogwaardige techniek, waarin je ook hele specialistische dingen kan doen. Dus zo'n ding heb je gewoon nodig. Ja. En tegelijkertijd wil je niet dat je dat alleen maar afhankelijk is van hoeveel productie je maakt. En is uh, dat nu wel zo? Te, nou, te veel. Ik denk dat het uh, dat is ook logisch is. Want uh, de, de infrastructuur, om met een duur woord te zeggen, van een ziekenhuis is voor een deel gebaseerd op hoeveel productie je maakt. Ja. Maar als we nu met z'n allen... Sorry, dat kun je Productie maken betekent dus behandelingen uitvoeren. Uh, operaties uitvoeren, ingrepen doen, uh, zorgen dat er afspraken zijn. Uh, en voor een deel wordt een ziekenhuis dus betaald met de productie die je levert. Ik vind ja. het een beetje verkeerde termen, inderdaad, met operaties en afspraken die je op de polykliniek maakt. Ja. Nou, als je dat doet, dat kan best. Maar als je, als je tegen elkaar zegt van ja, we gaan nu. Nieuwe technieken uitvinden waarin we minder hoeven te opereren. We gaan meer aan telemonitoring doen. dat mensen thuis zelf metingen kunnen uitvoeren. En dat je niet voor elk wissel was je naar het ziekenhuis moet. Mm. Dat lijkt mij een goede ontwikkeling. Maar dat betekent tegelijkertijd dat je dan wel moet nadenken. Hoe betalen we dat dan met z'n allen? Hoe bekostigen we de ziekenhuizen van de toekomst? Ja, En als het dus niet geopereerd wordt, krijgt u minder geld? Dan krijgen we minder geld, ja. En dan kan die operatiekamer dus niet meer goed draaien? En daarom moeten we dus zorgen dat we met het duurwoord naar de bekostiging gaan kijken. Dat we zeggen van ja, als we nu meer op de kwaliteit gaan letten, laten we dan meer op kwaliteit betalen. Ja. En laten we dan ook zorgen dat we in, hoe, we, hoe we de ziekenhuizen betalen ook meer rekening houden met het feit van dat, we, ja, dat niet iedereen meer naar het ziekenhuis hoeft en niet iedereen geopereerd hoeft te worden. Nee. Wie heeft dat systeem eigenlijk bedacht? Hoe meer operaties hoe meer geld? Uh, dat is een uh, tijd geleden bedacht toen uh, we eigenlijk uh, naar een nieuwe methode zochten om ziekenhuizen te betalen. Je ja. moet een beetje zo bedenken dat vroeger was het zo dat ziekenhuizen betaald werden uh, afhankelijk van het aantal verpleegdagen of polyklinische afspraken die je had. Nou, ja. dat, dat werkte eigenlijk niet meer omdat uh, de tijd dat je in een ziekenhuis ligt veel kleiner is geworden. Dus dat was geen, was geen goede methode om dat te betalen. Nee. Toen hebben we de tweede periode is dat we gezegd hebben, laten we nou eens goed kijken wat ziekenhuizen nou precies doen. Ja. Welke verrichtingen doen ze nou? Wat kosten die nou eigenlijk? Wat, ja. wat moet je er allemaal uit betalen? Dat ja. hebben we Gedaan. Dat heeft veel goeds gebracht. Nee. Dat heeft ertoe geleid dat ziekenhuizen nu veel beter dan vroeger weten wat hun kosten zijn, ja. wat hun opbrengsten zijn. Maar ook uh, dus dat ze worden betaald naar uh, uh, na, na ratio van het aantal handelingen. Ja, en, en, en dus was uh, dus wie... mijn vraag: wie heeft dat bedacht? Uh, dat hebben we met z'n allen bedacht en dat was een veel betere methode dan, uh, dan vroeger. En, uh, en er komt nu weer een nieuwe tijd aan, namelijk dat we zeggen van ja, mensen die complexere uh, aandoeningen hebben, die moeten hoogspecialistische zorg hebben. En tegelijkertijd moet er ook meer samengewerkt worden met huisartsen en uh, andere zorganbieters, wijkverplegers. Dus dan moet je ook weer nadenken over je bekostiging. Dat ja. Eigenlijk moet je dat elke keer doen. Ja. Uh, u zegt we hebben dat met z'n allen bedacht, u dus ook? Zeker, want dat, dat heeft ons ook veel goeds gebracht. Omdat ziekenhuizen ten opzichte van de situatie van, nou pak een beetje, tien jaar geleden. Ja. nu veel beter weten wat hun kosten en opbrengsten zijn. Dat wisten we vroeger helemaal niet en nu wel. Dat ja. is ook precies de reden waarom je nu eigenlijk weer moet nadenken over de volgende ontwikkeling. Ja. Namelijk laten we proberen te betalen op basis van kwaliteit. Maar u zegt nu dus in de richting van het kabinet: kap met een maatregel die ik zelf heb bedacht. Nee, nee, ik zeg dit, het kabinet gaat door met de maatregelen die je hebt uh, genomen. Namelijk uh, zorgen voor dat je veel betere afspraken maakt tussen ziekenhuizen en huisarts en wijkverpleging. Zorgen voor dat je niet alleen maar kijkt naar de ingreep, maar ook naar de kwaliteit van leven. Ja. Zorgen voor dat er een goede informatieuitwisseling is. Dus dat is een goede weg die het kabinet ook ingeslagen is. Je ja. merkt ook dat in het hoofdlijnenakkoord wat nu gesloten is, die weg als het ware wordt uitgestippeld. Ja. En ik zeg van ja, de volgende stap is dat we met ziekenhuizen, maar ook met andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Hmm. hele goede, nieuwe afspraken maken. Hmm. Uh, was u betrokken eigenlijk bij die afspraak met Bruno Brans, de minister van Volksgezondheid? Nee. U zat niet aan tafel? Nee. Was het voor u een verrassing eigenlijk dat ze de conclusie trokken. dat je alleen maar moest opereren als het echt nodig is. door de beste chirurgen, door het beste ziekenhuis? Nee, ik denk dat we wat we meemaken is dat door, onder andere door nieuwe technieken uh, we steeds meer weten. En, dus ook, en als je meer weet, dan weet je het ook eerder. En dat betekent ook dat je in heel veel gevallen niet alleen maar hoeft in te grijpen als het kwaad al is gezien, om maar zo te zeggen. Maar dat je ja. er eerder bij bent en ook meer aan preventie kan doen. En dat is een, echt een hele goede, nieuwe ontwikkeling in de gezondheidszorg. Maar welk finie is uit welk kantoor getrokken voor, een, voor deze open deur? Nou, het is niet zomaar een open deur. Want ik denk dat uh, uh, nieuwe technieken, die, uh, uh, we staan nog maar aan de vooravond van allerlei nieuwe technieken. Bijv ik, laat ik u een voorbeeld geven. Mensen met uh, hartfalen, die kunnen nu met een iPad naar huis gaan, uh, zelf metingen uitvoeren. Waarbij de arts op afstand kan zien van, nu moet je echt naar het ziekenhuis komen, want nu zien we een probleem. Mm. Vroeger maakte je tien afspraken in het ziekenhuis om te kijken of het goed ging. Dat was eigenlijk alleen maar een fotootje. Mm. En nu kun je patiënten meer zekerheid bieden, doordat ze gewoon zelf ook hun metingen doen. En tegelijkertijd veel meer preventief bezig zijn. Zijn, zodat ja. je dus niet ingrijpt als het kwaad al is geschiet, ja. maar juist een, een probleem voorkomt. Maar goed, de kritiek was dat van die tien afspraken die in het ziekenhuis nodig was, een aantal overbodig waren. Maar dat dat toch gebeurde omdat de rekening gestuurd moest worden. Nou ja, en die perverse prikkel moeten dus af. Want uh, dat betekent, om, omdat wij willen dat uh, artsen uh, mensen behandelen uh, uh, wat ze nodig hebben. Ja. En niet uh, omdat er productie moet worden geleverd. En gelukkig doen de meeste artsen dat ook niet. Vandaar dat ik ook zeg, van we moeten naar een andere bekostiging toe. Ja. En u weet zeker dat geen enkel van uw artsen dat doet? Uh, elke arts die ik uh, spreek, die, uh, daar, daar staat het beste van de patiënten voorop. En ze zeggen ook tegen mij, ja, kun je niet zorgen dat door die nieuwe technieken, door, uh, door meer preventie, uh, zullen we ook naar de bekostiging moeten kijken. Juist omdat wij kwaliteit van de patiënt voorop willen blijven stellen. Ja. Uh, en het antwoord op de vraag... Dat is dit antwoord. <laughs> u bent geen politicus meer, toch? Dus u kunt toch gewoon zeggen... ik weet niet zeker of al mijn artsen zich daaraan houden? Of uh, ik weet heel nou, erg zeker dat al mijn artsen daaraan, zich daaraan houden? Ik weet heel erg zeker dat artsen uh, het best hebben... voor hebben met de patiënt. En ja. juist ook van, vanuit de, dat besef zeggen... Ja. zorgen ervoor dat we daar geen last van hebben... omdat je daar uh, financieel gesproken dan anders een groot probleem mee krijgt. Ja. Achtergrond van deze hele discussie is al jaren... dat de zorgkosten voor ons als land... en dus voor ons als belastingbetaler... en voor degene die de ziektekostenpremies betaalt alleen maar stijgen. Uh, dat was ook onder het vorige kabinet. Zo, er is geloof ik 14 of 15 miljard uh, extra naar de zorg gegaan... toen in die periode. Um, de, de vraag is uh, heel bazaal. Aan welke behandeling, operatie of wat dan ook... verdient u als uh, ziekenhuis het meeste geld? Nou, dan kun je zo niet uh, zeggen dat zo afhankelijk van de, de persoon in kwestie... van of je wel of niet kan ingrijpen. Uh, of daar, uh, uh, dat is echt ook een medisch oordeel. Dat, uh, daar ga ik ook uh, niet iets over zeggen. Dat moet echt artsen doen. Um, Waarin bent u gespecialiseerd als uh, ziekenhuis? Althans, als die groep van drie ziekenhuizen? Uh, uh, alle, alle zorg wordt uh, geleverd. Maar uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben een zeer verantstand hartcentrum. Wij willen verantstaan met de prostaatkankerbehandelingen. We willen verantstaan met de orthopedie. Uh, orthopedie is uh, heupen, uh, knieën, uh, dat uh, ja, soort ja. dingen? Ja. Maar, maar eigenlijk zeggen we, we willen uh, zowel naar de hele zorgverlening kijken... om te zorgen dat we uh, met een beetje moeilijk woord uh, goede zorgpaden kunnen maken. Dat als een uh, patiënt bij een van onze huizen binnenkomt... Mm. dat hij altijd verzekerd is van de beste zorg die voor hem of haar uh, uh, nodig is. Ja, dat is een maar... beetje dat, de beweging van de juiste zorg op de juiste plaats. Ja, en dat is natuurlijk al heel lang een discussie. Ook toen u nog politiek verantwoordelijk was, namelijk uh, een ziekenhuis moet aantonen dat het een bepaalde operatie goed kan uitvoeren. En om het goed te kunnen uitvoeren, moet je dat een aantal keer per jaar doen. Met andere woorden, je moet een zekere specialisatie hebben. Toch? Klopt toch, hè? Ja. Uh, waar, waarom zou ik, als ik een nieuwe knie nodig heb, bij u in het ziekenhuis komen... en ga ik niet naar een kliniek die de hele dag niks anders doet dan knieën opereren... Uh, en daar heb ik toch helemaal niet uh, uh, zo'n duur ziekenhuis voor nodig? Um, soms kan dat ook, maar tegelijkertijd moet je wel bedenken dat zo'n uh, uh, uh, zo'n zo privékliniek uh, natuurlijk vaak toch gericht is op van. Uh uh, hoeveel operaties kunnen we in elk jaar doen. Ja? En wij zorgen ervoor dat we uh, niet alleen maar kijken naar dat probleem van die heup, maar dat we kijken van zijn er ook nog andere problemen. Dus ja, je moet uh, snelle service geven, maar het moet ook veilig en vertrouwd zijn. En ik vind het een vertrouwenwekkend idee dat als je geopereerd wordt in een uh, ziekenhuis, ja? dat ook gekeken wordt van ja, wacht even, er we uh, moet ook even naar de vaten kijken of kijken of er andere problemen zijn. Zodat je niet alleen maar het superspecialisme hebt, maar juist dat superspecialisme uh, onderdeel is van een veel meer specialisme die ook in het ziekenhuis zijn. Maar nou niet uit die superspecialismes dat het op die manier veel kostenefficiënter is en dat de, dat de patiënt of de klant uh, in dit geval ook nog eens een keer veel tevredener is? En dat is ook precies de reden waarom ook ziekenhuizen en ook de ziekenhuizen van de toekomst, uh, ik heb al gezegd over 15 jaar zijn ziekenhuizen misschien ook wel verzamelingen zorgpaden waarin hoog uh, zorg wordt geleverd met een hoge kwaliteit met ook veel service maar die heel erg gericht is op aan de ene kant dat specialisme realiseren. Aan de andere kant de verbinding blijven zoeken met andere specialismen. Um, be, be, ander voorbeeld. Um, we worden met z'n allen ouder. En dat betekent dat soms ouderdom met gebreken komt. En dat is mm. vaak niet één gebrek, maar een, een meerdere gebreken die ook nog met elkaar samenhangen. Dan is het belangrijk om heel specialistisch te zijn, zodat je dat gebrek kan behandelen. Ja. Maar tegelijkertijd ook kijken wat het betekent voor nou, je hele leven en, je, en de kwaliteit van leven. Die je als ouderen dus niet alleen maar naar de aandoen moet worden gekeken, maar ja. naar nou, de mens als een totaliteit, om het zo te zeggen. Maar goed, waarom zegt u niet als ziekenhuizen, wij uh, specialiseren ons echt op uh, hoogwaardige en ingewikkelde zorg. Dus uh, uh, als iemand uh, meer dan één klacht heeft, of als het meer dan een mechanische klacht betreft, bijvoorbeeld een kankerbehandeling, of inderdaad een open hartoperatie, of iets dergelijks, en dat voor de minder zware ingrepen, dat u zegt, daar zijn wij niet meer voor. Nou, dat is een ontwikkeling die inderdaad gaande is. Uh, het gaat iets te ver wat mij betreft om te zeggen... daar zijn wij niet meer voor. Omdat er soms ook, nou, wat ik net al zei... samenhang is tussen hele gespecialiseerde ingrepen... en basiszorg die daarop gebaseerd moet zijn. Maar het klopt. Uh, we zullen steeds meer zien dat ziekenhuizen zich ontwikkelen... Tot, uh, tot organisaties waar je specialistische zorgpaden hebt. En waarin er vervolgens ook heel goed wordt samengewerkt... met huisartsen, met wijkverpleging, met, wijk, uh, met, uh, met uh, verpleeghuizen... om te zorgen dat de chronische zorg zo goed mogelijk kan worden behandeld. Ja, maar goed ook uw rekeningen moeten worden betaald. En als je dus minder van dit soort handelingen uitvoert... dan krijgt u dus ook minder geld binnen. U, u sluit contracten af met zorgverzekeraars. Uh, dus ja. op het moment dat er minder handelingen worden verricht... krijgt u minder geld. Waar of niet? Ja. Dat klopt. En, en dat, en betek daarom, en dat daarom, betekent dus ook en, dat die hoogwaardige zorg... dan op een gegeven moment financieel onder druk komt te staan, of niet? En dat, en dat is ook precies de reden van mijn pleidooi. Dat je niet alleen maar dus de, de ziekenhuisfuncties van de toekomst moet financieren... op de wijze waarop we dat nu doen, maar dat je naar de toekomst moet kijken. Dat je aan de ene kant moet zorgen dat die specialistische functies... goed worden gefinancierd... Die Operatiekamer is ook nodig. Ook als je maar twee patiënten hebt, om maar zo te zeggen, dan hebben we ook een operatiekamer nodig. Maar hoe, hoe sorry, maar, sorry dat ik u onderbreek. Maar hoe, ja. hoe uh, financier je dan een hele dure operatiekamer die veel minder in gebruik is? Hoe doe je dat dan? En dan zul je die bijvoorbeeld niet alleen maar moeten betalen... door het aantal verrichtingen wat je met die operatiekamer doet... maar ook het feit van dat je een operatiekamer moet hebben... zeg maar een soort beschikbaarheid moet hebben. Mm. Ja, zul je dat moeten betalen. En dan zul je dus uh, zeggen van... ja, wij moeten misschien wel apart betalen... voor de aanwezigheid van de operatiekamer... Ja. waar hoogspecialistische zorg kan worden verricht. En wie betaalt en dan dat niet dan? Alleen maar, uh, dat zal dan uit de afspraak met de verzekeraar moeten komen. Juist, ja, dus dan, dan is, laten we zeggen... een ziekenhuis moet dan aan een bepaalde uh, basis voldoen... Uh, of een bepaald specialisme hebben... en dat alleen al is dan reden voor een zak geld? Uh, onder de conditie dat daar natuurlijk hele goede zorg wordt uh, geleverd... en dat de kwaliteit ook wordt uh, gemeten... en dat, uh, dat dat betekent dat je dan op die manier je zorg gefinancierd krijgt. Ja. En dat het ziekenhuis voor andere delen misschien moet zeggen... van ja, dat die budgetten gaan dan naar anderen... omdat we daar uh, minder goed in zijn... of omdat we dat, dat in samenwerking met anderen gaan doen. Maar het probleem in het verleden met zo'n uh, jaarlijkse zak geld... was toch juist dat het zak geld juist in de zomer al op was... of in uh, september of oktober... en dat de operatiekamers de laatste maanden van het jaar stil stonden... met als gevolg wachtlijsten. Nou ja, dat is ook precies de reden waarom je nu naar een volgende fase gaat. Uh, de reden van destijds om over te stappen was van laten we nou beter kijken wat ziekenhuizen doen. Zodat we ook weten wat de kosten en de opbrengsten zijn. En, uh, dus dat heeft ons veel gebracht. Namelijk, dit probleem wat u net schetst is wel minder geworden. En voor de toekomst moet je kijken, ja, nu moet je dus met de kennis die je nu hebt, precies weten wat je kosten en opbrengsten zijn, en kijken naar de functie die een ziekenhuis heeft, welke specialistische zorg moet op welke manier gefinancierd worden. Ja. Dus het is, uh, het is eigenlijk een genuanceerd verhaal, want het is niet zo van het is of het een of het andere systeem. De samenleving verandert, we worden met z'n allen ouder, de techniek neemt toe. Dus dat ja. betekent ook dat je op die manier moet kijken naar je bekostiging. U bent nu een halfjaartje ziekenhuisbaas, zo'n beetje, toch? Uh, ietsje korter geloof ik, maar ongeveer. Oh, ja. onge ongeveer. He ja. hebt, hebt u stage gelopen op al die afdelingen eigenlijk? Dus bent u met de verpleegkundige een week meegelopen in een witte jas en uh, uh, hebt u meegedaan mee op al die uh, afdelingen? Ik ben er inderdaad mee begonnen op uh, in alle drie de ziekenhuizen om uh, mee te lopen op verschillende afdelingen om gewoon uh, te praten en te leren en te kijken. Ja. Maar ook zelf uh, hulp verleend en, en ver verpleging verleend aan patiënten? Uh, nee, natuurlijk niet. Ik, uh, dat zijn voorbouwde handelingen die ik uh, graag overlaat aan de mensen die daarvoor geleerd maar hebben. Maar u liep wel een week lang bijvoorbeeld op de afdeling interne geneeskunde mee met, met verpleegkundigen? Ja, bijvoorbeeld. Of op de spoedhuisende hulp, ja. ja. Hebt u daar iets van geleerd? Uh, zeker. Uh, want uh, bijvoorbeeld op de spoedhuisende hulp zie je van dat... Uh, uh, als, naarmate er oudere patiënten komen. Uh, en waarin je als ziekenhuis niet alleen maar klaar bent door een behandeling te doen. Maar ook je moet afvragen van hoe zit het met de persoonlijke situatie van uh, de wat oudere patiënt. Die je niet alleen maar zomaar naar huis kan sturen. Maar moet zorgen dat er afspraken zijn met de wijkverpleging. Of dat er goede transfer is om het maar zo te zeggen. Dus uh, ook daar uh, kijken we niet alleen maar naar wat je als ziekenhuis kan betekenen. Maar ook vooral wat je voor de patiënt en uh, de mens zelf kan betekenen. Ja. Hoe vaak hebt u in de tijd dat u uh, dus meeliep... Met die verpleegkundige achter een computer gezeten? Nou, ik niet zoveel omdat ik meeliep. Uh, maar het is inderdaad een uh, heel terecht uh, punt als u daarop uh, doelt dat de uh, administratieve lasten, de registratielast... voor iedereen die in de zorg zit, ja, echt een groot probleem is. En we streven er met z'n allen ook naar om die lasten te verminderen. En ik juich ook toe dat in dat hoofdlijnenakkoord uh, uh, uh, dat er ook afgesproken is om te kijken van hoeveel regels we kwijt zouden kunnen. Ja, en hoeveel heel veel zijn dat er? Veel. Het grappige is dat het overigens. Uh, iedereen denkt vaak van dat het regels zijn die door de overheid worden opgelegd. Voor een deel is dat zo, maar dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Het zijn regels die we met z'n allen bedacht hebben omdat er eens een keer een incident was en er meer registratie moest komen. Of omdat we de kwaliteit in de gaten willen houden. Of omdat wetenschappelijke verenigingen met een nieuwe registratiemodule komen. Ja. Uh, maar al met al de optelsom is dan dat we veel te veel besteden aan vinkje zetten. Ja, en dat, uh, dat levert dan niet bepaald de grootste motivatie op voor de mensen die dat werk doen, hè? Nee, dat uh, klopt. Uh, ik denk dat als je eigenlijk elke dag met patiënten bezig wil zijn... om te proberen voor mensen te zorgen... Ja, dan is alles wat je met de pen doet... om dingen op te schrijven... Is, uh, wordt, wordt beschouwd een beetje als een last. Ja. Tegelijkertijd merk ik ook wel dat heel veel artsen en verpleegkundigen... het belangrijk vinden om... Uh, ja, hun kwaliteit in de gaten te houden... en te zorgen dat ze zich ook kunnen verantwoorden... op een open en transparante manier... om ervoor te zorgen dat je ook echt de beste kwaliteit levert. Hè. Je kan niet alleen maar zeggen dat je goede kwaliteit levert... dan moet je ook, ook kunnen aantonen. Ja. Toen u daar rondliep als uh, stagiair... laat ik het maar zo zeggen... of in ieder geval degene... Die meeliep. Heb je dan ook in patiëntendossiers gekeken eigenlijk? Nee, nee. Nee? Lag, lag, nee. Lag er niemand bekend in dat ziekenhuis op dat moment? Of, uh... Uh, vast wel, maar ik heb ze niet bekeken. Nee. U, u weet waarom ik het vraag toch? Ik heb zo'n vermoeden, ja. <laughs> Namelijk, in een van uw ziekenhuizen uh, lag uh, Samantha de Jong, uh, beter bekend als Barbie. En uh, medewerkers hebben in haar patiëntendossier gekeken. 85 in totaal, terwijl ze daar uh, niet, lang niet allemaal, zal ik maar zeggen, uh, toegang toe zouden moeten hebben gehad. Uh, nou, u hebt eerder gezegd, dit kan niet, dit mag niet. Uh, en ze hebben een waarschuwing gekregen en bij de volgende keer volgt een penalty. Wat is dat dan voor penalty eigenlijk? Nou, Dat is, dat, uh, is ontslag. Juist, dus uh, two strikes and you're out, zou ik maar zeggen. Ja, want we willen, kijk, ook al is er geen informatie voor hebben we kunnen nagaan uit het ziekenhuis verdwenen. Er is ook niks met de buitenwereld gecommuniceerd, maar we stellen toch vrij hoge eisen. Als je niks in een dossier te zoeken hebt, heb je er ook letterlijk en figuurlijk niks in te zoeken. Nee. Dus dat betekent dat we er echt heel streng in zijn. Ja. Is het vaker voorgekomen eigenlijk? Weet ik niet. Hebt u dat onderzocht? Wij doen steekproeven en uit deze steekproef is gekomen dat er, dat er nu te veel is gekeken en dan nemen we ook een maatregel En met die steekproeven gaan we ook door, dat, zullen we ook, dat is onderdeel van ons privacybeleid. Ja, maar u weet niet of het vaker is voorgekomen als er een bekend iemand bij u, van de regio Den Haag, daar komen nogal eens bekende mensen natuurlijk hè, bij u ja. in het ziekenhuis. Dus u weet niet of het al eerder is voorgekomen? Dat is tot nu toe uit onderzoek niet gebleken. Uh, maar je weet het niet. En daarom doen we ook die steekproeven om te zorgen dat we niet alleen maar eenmalig zoiets doen... maar dat dat een onderdeel is van hoe wij de privacy van onze patiënten bewaken. U hoort een telefoon. Dat betekent tijd voor Dries Roefink. Dries, goeiemorgen. Goedemorgen Sven. Wij hebben vandaag vanuit de auto naar je geluisterd. Ik ben momenteel net als jouw gast van vandaag in Den Haag... En nou niet om gezellig te winkelen... want we staan hier op het parkeerterrein van Crematorium Okkenburg. De zus van een goede vriend en collega van mij, Tino Martin. Die jongen die is de laatste drie jaar als een komeet omhoog geschoten. Die staat in zijn eentje in bomvol kordaum Die heeft Edison's gewonnen, gouden platen enzovoort. Maar zijn zus, Kim, die krijgt te maken met die vreselijke ziekte... waar helaas zowat elke familie een keer mee te maken krijgt. Ze is slechts 40 jaar geworden, Sven. Mijn Werkte hier in Ja. Ze werkte hier in Den Haag bij de politie, die een speciale afscheidsdienst voor haar hebben georganiseerd. Maar onderweg hierheen hoorde ik de heer Van Rijn, die een kwestie aan de, ka aan de kaart stelt... waar ik toch wel even van gesproken ben, vooral als hypochonder, want dat ben ik. Ik had al een enorme angst voor alles wat met dokters en ziekenhuizen te maken heeft... maar door de heer Van Rijn krijg ik nu het idee, en ik sacheer nu een beetje... maar dat als ik nou ooit in het ziekenhuis zou worden behandeld... Opgenomen. En ik zou dan iets mankeren dat gewoon met een pilletje of met een zalfje verholpen zou kunnen worden. Dat men dan in zo'n ziekenhuis zou zeggen: Nou, opereren maar, want dan scoren wij weer een puntje erbij. Nou, Van Rijn zei juist dat hij dat niet wilde. Ja, precies, ja. Dat, ja. dat wou ik toch even benadrukken, <lacht> dat mijn stellingen daar nou juist dat Meneer Van Rijn, dan ben ik weer iets meer gerustgesteld, meneer Van Rijn. Ik <lacht> dank u wel. Ik hoop het, ja. <lacht> dank u wel. Sterkte bij die uh, crematie daar, Dries, en gecondoleerd. Dank je, Tot morgen. Tot morgen. Uh, meneer Van Rijn, uh, het, het zorgdossier is ongeveer het allergrootste hoofd, uh, hoofdpijndossier in uh, Den Haag. Ik zei het aan het begin van deze uitzending, er moet elk jaar heel veel geld bij. Uh, en dus is de voortdurende politieke uitdaging, uitdaging om uh, er iets minder extra bij uh, te doen, om het allemaal betaalbaar te houden. Hebt u uh, uzelf ook niet uh, enorm in uw eigen been geschoten of voet geschoten door 2 miljard voor die verpleeghuizen uh, te blokkeren? Ik denk dat uh, het echt nodig was om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Nederland op een goed pijl te hebben. Uh, en met name aandacht te hebben voor de kwaliteit van leven. Uh, ik roep u nog even in herinnering dat de discussie toen was. Als je nu uh, acht uh, zwaar dementerende patiënten hebt op een afdeling van een verpleeghuis. Uh, zou het dan zo gek zijn om tijdens de piekuren twee uh, professionals aan het werk te hebben. Mm. En uh, eigenlijk zei iedereen van nou dat, dat is toch eigenlijk wel een hele goede zaak. Dus ja. uh, ik denk dat het nog steeds heel goed was. En ik ja. geloof dat dit kabinet dat ook toe heeft besloten en om dat te zetten. Maar nou, ze moesten wel. Want het was allemaal juridisch vastgelegd, ze konden er niet meer onderuit. Ik denk dat het moest vanwege de kwaliteit van zorgen, niet omdat het moest. Maar het was wel juridisch vastgelegd, toch? Dat is maar goed ook dan. Want als het voor de kwaliteit van zorg beter is, dan is het ook alleen maar goed om dat te doen. Ja, was dat een slimmegetje van uw kant? Het was uh, heel erg nodig om de verpleeghuiszorg goed beeld te hebben. Ik, mag ik dat als een ja noteren? Het, het gaat niet om slimmigheidjes, het gaat om de kwaliteit van zorg. Dus of, of je dat nou slim of niet slim vindt, dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Nee. Uh, in Nederland is het nodig om de kwaliteit van de zorg en ook van de verpleeghuiszorg... op een heel hoog pijl te hebben ja. uh, voor, voor hele kwetsbare mensen. En daar uh, kun je niet genoeg voor staan. Goed. Um... Wanneer hebben wij het ziekenhuis uh, van de toekomst, dat wil zeggen... wanneer hebben we die zorg echt goed ingericht voor de toekomst... en dan gewoon eigenlijk volgens het gezond verstand? Uh, nou dat, dat, dat, dat doen we voortdurend, denk ik. Ik denk dat als je uh, van afstand kijkt naar de Nederlandse gezondheidszorg... dan hebben we ongelooflijk veel bereikt. En dat komt omdat we eigenlijk voortdurend aan het nadenken zijn... Uh, hoe verandert de samenleving? Welke ziektes doen zich voor? Uh, hoe hoe schrijdt de techniek voort en hoe kunnen we onze zorg daarop aanpassen? Ja. En ik denk dat Nederland erin geslaagd is om tot nu toe... echt tot de wereld op te boren betreft de kwaliteit van zorg. Ja. Maar om tot die wereld op te blijven boren, moet je blijven nadenken. Dus en dan moet je ook wel, je wel de goede af... mensen de zorg... hebben. En er zijn natuurlijk zoveel verpleegkundigen die op hun laatste benen lopen... en echt overwegen om ermee te stoppen, terwijl er zoveel meer nodig zijn. Dus wat kunt u vanuit uw huidige functie doen om dat beroep weer wat aan te maken. Um, door inderdaad veel aandacht te hebben voor, uh, voor de werkdruk om te zorgen dat we de administratieve lasten we hadden het er net al over, dat de registratielast van onze uh, professionals uh, dat die een beetje wordt gematigd, dat we minder hoeven te vinken en meer aandacht aan de mensen kunnen geven, door aandacht te geven aan uh, loopbaan en loopbaanbegeleiding door aandacht uh, te hebben voor werkdruk uh, en ook gewoon door te kijken hoe we samen met nieuwe technische mogelijkheden kunnen, heel goed kunnen, kunnen combineren dat er warme zorg is met ja. koude technologie, ja. uh, maar waar je ook weer helpt om mensen meer aan het werk te houden. Tot slot. Bent u eigenlijk blij dat u van het Binnenhof af bent? Um, nee, niet per se. Ik, ik vind het wel machtig mooi om in de, de rijn geroepen te mogen werken. Omdat uh, ja, in deze drie ziekenhuizen waar zoveel mensen werken met kennis en kunde. Die ja. ook uh, het hart op de goede plek hebben. Ja, het is prachtig om in zo'n omgeving te, te mogen werken. En wie mist u eigenlijk het meeste? Mark Rutte, Edith Schippers, Lodewijk Asscher of Diederik Samson? Uh, dat is wel heel lastig, maar ik kijk natuurlijk vooral naar mijn clubje. Uh, en uh, dan denk ik dat ik uh, Diederik en Lodewijk uh, dan nog wel, uh, daar kies ik dan voor. Ja, en als u uh, uh, moet kiezen tussen Diederik en Lodewijk, of Lodewijk? En daar is al voor gekozen, toch? Of niet? <laughs> ja, dat is waar, ja. Op wie had u ook alweer gestemd? Uh, dat ga ik u niet vertellen. Nee. Maar u, u weet dat ik uh, uh, Dirk Samson heb meegevraagd om uh, staatssecretaris te worden. Ja. En uh, daar heb ik, van die vraag heb ik nooit spijt gehad. Goed. Eens kijken of uw uh, oproep aan Den Haag aankomt. Uh, zullen we gewoon eens kijken of het over een half jaar beter is? Laten we dat afspreken. Doen we bij deze. Ik dank u zeer voor uw tijd. Martin van Rijn, tegenwoordig bestuursvoorzitter van de Reinier-Haga-groep. Baas dus van drie ziekenhuizen. Tot zover één op één, dames en heren. Hier volgt de nieuwsbv, als ik goed ben geïnformeerd. Alleen door Patrick Donzius gepresenteerd. Tot morgen. Sven, Svennetje. Ik stuur mevrouw wel eens naar zijn beautyfarm, weet je wel. Met uh, zonnebanken, massage, modderbanen en zo.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 Met juweeltjes uit het archief en goede gesprekken met de nachtelijke luisteraar. Morgennacht van 2 tot 6. Focus. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De wonderbaarlijke kunst van MC Escher. Nu in het Fries Museum. Select Windows komt met de vraag: hoe woon jij? Werken, sporten, met mijn vrienden op stap? Ik heb helemaal geen tijd voor het schilderen van mijn kozijnen. Daarom kies ik voor onderhoudsarme kozijnen. Ik bedoel zelfs het schoonmaken laat ik aan mijn glazen was erover. Select Windows, omdat iedere woonwens anders is. Hoe woon jij? Kijk op selectwindows.nl. Wat denk je? Bank of crowd?